De voorlaatste keer dat je hem hoort in de show De Elsplaat van deze week Chenzo Chensomi van Abba uit 1978. En ik kan er maar geen genoeg van krijgen, want ik vind het gewoon een geweldige plaat. Dus we gaan maar eens even stevig klappen voor de twee dames en de twee heren van Abba uit Zweden. Een minuut over de klok van 6 uur geworden hier bij ons, Radio Els 558. En uh, welkom luistervrienden. Het is vandaag donderdag 14 april van het jaar, dus alles 2016. En tot 7 uur moet je het met ondergetekende doen. Mijn naam is Ferri Hartog en we gaan heel wat dingetjes over open halen natuurlijk. We gaan weer eens even surfen op het internet om je wat nieuwsfeitjes op te halen. We hebben natuurlijk weer de tijdmachine rond de klok van een uur of half 7. En we hebben natuurlijk heel veel muziek van de dijk, bijvoorbeeld van Kate Boost van de Trox. Het tweede leuk voor vandaag komt van de Four Seasons, Paco Paco komt voorbij, de Jazzpolitie, ken je die nog? Lulu, Kit Kuyo en de Coconuts, alleen de titel van de groep al, John, Mayal, Sniff en de Thea ook maar eens opgezocht, dat hele bekende plaatje uit 1976, maar we beginnen zoals gebruikelijk hier in de NOS-show bij Radio El Spijvervacht met een plaat van 50 jaar geleden, we gaan terug naar 1966. En uh, de kennis van die 60s die herkennen we natuurlijk al. Hier is twice as mats and sitting on a fence. Since I was young I've been very hard to please And I don't know wrong right But there is one thing I will never understand Some of the sick things that a girl does to a man So I'm just sitting on a fence You can say I got no sense I'm Trying to make up my mind Really is so horrifying So I'm just sitting on a fence All of my friends at school grew up settled down And they mortgaged up their lives When things got set too much But I think it's true They just get married Cause they're nothing else to do So I'm just sitting on op een terrasje te zitten op een warme zomeravond. Nou, het zou bijna kunnen, want het was vandaag wel fantastisch weer natuurlijk. Hè. Ja, vanmorgen was het nog even een beetje dreigend, maar vanmiddag scheen de zon vol op en het was gewoon heerlijk buiten om even het gras te maaien of om te zitten of wat dan ook. Om gewoon lekker wat in de tuin te rommelen. Joren. Zitting on the fans van Twice as met 328 kilometer file verdeeld over 77 files. En een van de langste die staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam, 10 kilometer rijdend verkeer. Nee, langzaam rijdend verkeer tussen Den Haag-Zuid en Zulterwouderdorp. Dit is Radio Els 558 met Viri Den Hartog. All hit radio. Radio Els 558. De snik en het de raam deden ze het allemaal. sniffend het is met Driver's Seat hier bij Radio Els www.radioels558.nl. Je kunt ook luisteren via de Middengolf 1512 kilohertz of via de FM 105.4 in het noorden van het land. Uh, wat wou ik vertellen? Oh ja, dit. Ik heb nog een verhaaltje voor je. Onderzoekers ontdekten tijdens een jacht op het monster van Loch Ness het monster op een diepte van 180 meter. Nadere bestudering en raadpleging van de archieven wees uit dat het helaas ging om een filmmodel dat regisseur Billy Wilder in 1969 had gebruikt. Het model was 10 meter lang, stelde de apparatuur vast. In The Private Life of Sherlock Holmes gaat hoofdrolspeler Christopher Lee in Schotland op zoek naar een verdwenen man en stuit en passant op het monster. Wilder had daarvoor een kleine onderzeeër laten bouwen. Het model zonk later jammerlijk. Een robot van een Noors bedrijf ontdekte de vergeten overblijfselen op de bodem van de mysterieuze meer. Loch Ness is vanwege de diepte, maximaal 226 meter, lastig te onderzoeken. Behalve de mini-onderzeeër vond de robot nog een onbekend 8 meter lang scheepvrak. In het verleden bracht de, de monsterlijke zoektochten ook een bommenwerper, een raceboot en een eeuwoud vissersbootje aan het licht, gemeld toeristenorganisatie Visit Schotland. Dit plaatje heb ik ook al heel lang niet gehoord, uit 1970 van John Mayal. Het heet allemaal Room to Move. Goedenavond, luister naar de tot 7 uur vanavond. Een Indiase vrouw die dacht zwanger te zijn van een drieling, kreeg tijdens de bevalling een flinke verrassing. De 25-jarige vrouw ba baarde niet drie, maar vijf baby's. Tijdens de zwangerschap was wel een echo gemaakt, maar daarop waren slechts drie baby's te zien. Volgens het ziekenhuis in Ambi Kapoor, waar de vrouw beviel, is de vijfling gezond, maar zijn ze met 685 tot 1200 gram wel erg licht baby's wegen in India bij de geboorte gemiddeld 2,5 kilo.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 I'm yeah. you Muziek hier, echt zomersmuziek, muziek, daar krijg je de zomer van in je hoofd. Je hoorde Kid Creole en de Coconuts uit 1982 en Not Natio Daddy, destijds heel veel gedraaid in de Amershow. Toen we nog live in, nou ja, we zitten nu ook live, maar toen live echt in de eter altijd op de FM. Hè? Zo illegaal was wat, we waren echt piraatje aan het spelen. Ja, dat wel leuk hoor, we gaan naar 1975 toe. Lulu, Lulu, Lulu, take your mama for a ride. Voor een ritje, daar gaat het ongeveer over. Take your mother for a ride uit 1975 van Lulu hier in de Affashow. Tot 7 uur zijn we nog aanwezig voor je. Klaas-Jan Huntelaar redde zelf een punt voor Schalke 04 in de Keulenpot Derby tegen Borussia Dortmund. Maar zijn broer zal met veel minder plezier terugdenken aan afgelopen zondag. Beeld zei toen, meldt dat de 34-jarige Niek Huntelaar is gearresteerd omdat hij stenen zou hebben gegooid naar fans van Borussia Dortmund. Hem wordt volgens het Duitse boulevardblad zware mishandeling ter laste gelegd. Na de immerderby tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund werd de 34-jarige Niek op de parkeerplaats door de politie opgepakt. Mijn broer was tijdens de wedstrijd met de familie in de blauwe salon, vertelt Huntelaar. Aansluitend werd hij op weg naar de auto aangevallen door een fan van Borussia. Hij heeft een stommiteit begaan en dat betreurt hij enorm. De Ava Show.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 Regelmatig voorbij hier hoor, liefdesliedjes. Ja, ja, ja. In 1993 maakte de Jazzpolitie zelfs een plaatje van. Liefdesliedjes. Je zou ze moeten horen. Het is gewoon een gezellig plaatje om het weer eens een keer te horen. Ach, daar is Els met de rum en de chocolademelk en de papiertjes voor. Weet je nog wel. Weet je nog wel, de tijdmachine van Radio Els 558. Het is vandaag 14 april en dat is de 105 e dag van dit jaar. En er komen er nu nog 261. We gaan eens kijken wat er vandaag in het verleden allemaal gebeurde. Vandaag in 2010, als gevolg van een duinbrand tussen Schorl en Bergen aan zee wordt Bergen aan zee geëvacueerd. Geëvacueerd. Ja. En in 1912, vandaag, kort voor middernacht, loopt de Titanic tijdens haar eerste reis op een ijsberg. Dat was dus vandaag, hè. 1969 gaan we naartoe. Voor het eerst kunnen ook kijkers buiten de Verenigde Staten kijken naar de jaarlijkse Oscar-uitreiking. En in 1984, Doe maar, geeft een afscheidsconcert in Maasport, Sports and Events te Zetogenbos. Maar volgens mij hebben ze dat uh, bijna ieder jaar tegenwoordig: een afscheidsconcert hoor, Doe maar. 1974 gaan we naartoe, dus dat is veel langer geleden, was de slag op de Mokerheide tussen het Spaanse leger en de huurtroepen. Onder Lodewijk en Hendrik van Nassau. En die sneuvelden allebei. Dat waren broers van Willem van Oranje, als ik me goed herinner. 1865 vandaag, een zwarte dag in Amerika. President Abraham Lincoln wordt neergeschoten door John Wilkes Booth. Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Seward, wordt neergestoken door een mede-samenzweerder, Louis Payne. En in 1990 wordt Berlijn opnieuw de hoofdstad van Duitsland vandaag. Even naar de sport kijken. Jan Raas wint in 1979 voor de derde op één volgende keer Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race. De editie van dit jaar is, dacht ik, op uh, zondag. Hè? Ja, laten we eens even kijken of daar weer wat uitkomt. Gisteren hadden we volgens mij ook al iets met een scope. Die werd, dat woord werd uitgevonden. Vandaag in 1611 Federico Cesi bedenkt een nieuw woord: de telescoop. Oh ja, gisteren was er vanochtend een microscoop. Ja. 1894. Thomas Edison geeft vandaag een demonstratie met de Scope. en dat is een soort voorloper van de filmprojector. Ja. En in 1950 wordt vandaag de DAF-fabriek in Eindhoven geopend en vandaag vond in 1961 de eerste televisieuitzending in de Sovjet-Unie plaats, tegenwoordig Rusland, hè. of in ieder geval wat er nog van over is. We gaan eens even kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren. Dat was in 1578: Philips III. De Hij was koning van Spanje en Portugal. Hij overleed in 1621. Loretta Lin is vandaag jarig. Zij komt uit 1932. Zij is een Amerikaanse countryzangeres. En Jan Siemerink, Nederlands tennisser, is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1970. En we feliciteren, feliciteren Jan Kooijman, Nederlands acteur en danser. Hij zag het levenslicht in 1981 en vier jaar later werd geboren Bobby Koek. Ja, altijd al leuke namen gevonden. Het is trouwens een heel leuk meisje. Nou ja, een meisje het is inmiddels ook al een vrouw, maar zij is natuurlijk een Nederlands actrice. Ja, uh, dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 1711 Lodewijk van Frankrijk. Hij was de kroonprins van Frankrijk ooit. En in 1944 overleed in de oorlog... Ook als gevolg door de oorlog Gerrit Jan van den Berg, Nederlands verzetsstrijder. Hij werd slechts 24 jaar oud. En in 1994 overleed in Den Haag Harry To. Hij werd 70 jaar. Hij was een Haagse moppetapper. En vorig jaar overleed vandaag Percy Slets op 73-jarige leeftijd. Hij was natuurlijk een Amerikaanse soulzanger. Het is vandaag de heilige Liduna van Schiedam. Die overleed in 1433. En dan hebben we nog de weersextreme. De laagste minimumtemperatuur was min 4,3 graden in 2001. En zes jaar later in 2007 vonden we de hoogste maximumtemperatuur, schrik niet, van 27,6 graden. Ongelooflijk hè. 1942 scheen het zonnetje het langst, maar liefst 12,8 uur. En de langste neerslagduur was 10,7 uur en dat was in...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 a playa solo para bañar no tranquilo y si no vamos solo, vamos con todos los amigos nos gusta ver muchos barcos ver mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su pum, catapum, pum, pum. por fin ya viene el buen tiempo. Ya se quitó el frío viento, todos ya cantaremos y también bailaremos y todos estaremos ya siempre, siempre contentos. Gaat het verhaal? kata, pon, pon, levantar va'levantar temprano, ir a la playa solo para bañarnos tranquilo. Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Ta en ongemerkt zitten we heel de avond al, of heel dag of zo in ieder geval, al een beetje in de zomersfeer. sfeer. Het zijn allemaal een beetje gezellige, vrolijke plaatjes. Gewoon om lekker in het zonnetje te zitten op het terrasje met een goed glas wijn erbij of wat dan ook. Het kan nog steeds hoor. Het is inmiddels al uh, vijf of vooral zeven, maar ik ben net even buiten geweest. En hier bij de radiostudio kun je gewoon nog heerlijk lekker in het zonnetje zitten. Misschien gaan we dat nog wel even doen om 7 uur, maar ja, er moet ook nog gevoetbald worden natuurlijk met Tom Plas. Het is tijd geworden in de avondshow bij Radio 558 voor de twee luiken. Dat is, vind ik zelf, een hele mooie. De Four Seasons uit 1977 gaan we luisteren naar Down the Hall en daarna Silver Star uit 1976. Twee leuk. Nu, nu, nu. nu. to Vijf vijf acht. Seizoenen in het tweeluik, dus we hebben het een beetje met cijfertjes vanavond. De Four Seasons uit 1977, Down the Hall, en je hoort nog een beetje op de achtergrond. Silver Star uit 1976, dus we hebben nu niet eens een keer gedraaid. December 1963, over the night, want die hoor je natuurlijk al zo vaak voorbij komen hier in de avontio. Radio Els 558. Informatie. Nou, informatie, het is meer een dienstmededeling... want we hebben inmiddels een zenderwisseling ondergaan. Dat uh, kwam juist zo binnen op de telex. Gaat nog op de oude manier van onze zendertechnicus Jan Chicago. We zijn verhuisd van de 1512 kHz naar de 1395 kHz. Dus wil je luisteren naar de middengolf, Stem even af op de 1395 kHz. En dan hoor je Radio Els in die prachtige ouderwissel... Wetse, heerlijke middengolf Kwaliteit, ja Oh, dit is ook mooi, en zeker op de middengolf Natuurlijk, hè. We gaan in 1967, naar uh, mijn favoriete bandje Uit die tijd, de Trucks. En Anyway That You Want Me If it's love That you want Baby, you've got it From the depth of me. My soul, baby, you've got it. But I've been watching you, and I don't think that you're game. Girl, there's no need to explain any way that you want me. what... met soms zon bepalen het weerbeeld. Vooral landinwaarts kan lokaal nog een bui vallen. Daarbij is kans op onweer en hagel. Maxima variëren tussen de 13 graden op de Wadden en 17 graden in het oosten van het land. Vanavond verdwijnen de meeste buien. In de nacht volgen er buiige reg bui regen vanuit het zuiden. Morgen overdag verandert er niet veel in het weer en het is wisselvallig. Ja. Een klap omweer is dan ook niet uitgesloten. In de middag wordt het vanuit het zuiden droger. Het weekend verloopt fris en wisselvallig, zoals bijna ieder weekend volgens mij, voor mijn gevoel de laatste maanden. Er zijn ook nog wat waarschuwingen. Met name in het noordoosten nog plaatselijk omweer. En in het noordoosten komen nog enkele onweersbuien voor. Plaatselijk mogelijk zelfs met hagel. Vanavond zullen de buien weer verdwijnen. Ja. Oeh, dit begint een beetje zachtjes, maar het is wel heel erg mooi. We gaan naar 1985 toe. En je hoort het waarschijnlijk al van Hey Boes. En voor mij een van, van haar laatste singles hoor. Daarna is ze een beetje teruggetrokken in de vergetelheid zoals dat heet. We hebben nog maar een, uh, een goede 10 minuten te gaan hier in de Show, Dus we gaan er snel door met wat lekkere muziek. Hier is Running Up That Hill. help! De vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Ik heb geen centen This mm -hmm. In was dat de laatste vocale die we hoorden. De dijk natuurlijk met nergens goed voor. Stand uit 1989. En volgens mij inderdaad een primeur hier in zo Nog nooit gebruikt van de dijk, geloof ik. Een beetje schandalig natuurlijk. Hè? Het zit er weer op. Wij gaan alvast het weekend in. Ondergetekend in ieder geval. Els ook trouwens. En uh, morgen nog één dagje werken voor alle anderen. En ben je morgen al wel vrij, dan wens ik je ook al inderdaad alvast een fijn weekend. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Uh, rond de klok van 6 uur. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen bij bij Zwaaitwee. Radio Els 558.